11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Shell evacueert medewerkers van olieplatforms in de Golf van Mexico. Ook andere oliemaatschappijen staken de productie... vanwege de naderende storm Isaac. Die groeit waarschijnlijk uit tot orkaan en stevend af op New Orleans. Alle platforms van Shell in het oostelijk deel worden gesloten. In het centrale deel van de golf worden alleen medewerkers geëvacueerd... die niet direct iets met de olieproductie te maken hebben. De Golf van Mexico is goed voor een kwart van de Amerikaanse olieproductie... Na de orkaan Katrina in 2005 liepen veel platforms schade op... waardoor de productie maandenlang stil lag. Doordat dagelijks miljoenen vaten minder geproduceerd werden... steeg de olieprijs. De verwachting is dat ook nu de prijs aan de pomp... de komende dagen in Amerika omhoog gaat. In Tampa, in Florida, is de Republikeinse Partijconventie geopend... en meteen daarna weer gesloten. Mitt Romney wordt er officieel gekozen als presidentskandidaat. Vanwege de storm Isaac is het grootste deel van het programma een dag uitgesteld. Er was alleen een symbolische openingsceremonie die een paar minuten duurde in een grotendeels lege hal. De voorzitter van de conventie zette een grote schuldenmeter aan om te laten zien hoe de Amerikaanse staatsschuld onder president Obama stijgt. De meter blijft de hele conventie doorlopen.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 De loonsverhogingen gelden voor mensen met een horecadiploma... en niet voor mensen die een bijbaantje hebben. Volgens de vakbond FNV Horeca zijn de loonsverhogingen nodig... om de horecabranche aantrekkelijk te houden. Vakbondsleden moeten nog stemmen over het principeakkoord. Verschillende Colombiaanse media melden dat de regering... en de guerrilla-beweging FARC op het punt staan... om vredesonderhandelingen te beginnen. De media baseren zich op gesprekken met medewerkers van president Santos... en een inlichtingendienst... De besprekingen zouden in Cuba of Noorwegen worden gehouden... en in oktober moeten beginnen. De Colombiaanse regering zelf heeft er niets over gezegd. De strijd tussen de FARC en regeringsgroepen... houdt het land al bijna 50 jaar in zijn greep... en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Amerikaanse mariniers die over de lijken van Afghaanse taliban-strijders plasten... hoeven niet voor een rechter te verschijnen. Hun zaak wordt afgedaan met een disciplinaire straf... zoals een waarschuwing, een degradatie of een boete. De Amerikaanse strijdkrachten zeggen dat een van de mariniers heeft toegegeven dat hij over een Taliban-strijder heeft geplast. Een ander gaf toe dat hij zich met gedode tegenstanders op de foto had laten zetten. Een derde marinier zou over zijn betrokkenheid bij het incident hebben gelogen. De zaak kwam aan het licht toen in januari op internet een filmpje opdook waarin te zien was hoe de lijken werden onteerd. Ook zes andere Amerikaanse militairen hebben een disciplinaire straf gekregen. Zij waren gelegerd op een basis bij Kabul en hebben Korans verbrand.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 Je bent Emiel Roemer en een heleboel mensen hebben hun hoop op jou gevestigd. Je bereidt je goed voor op het debat van je leven. Je kiest je pak zorgvuldig. Je oefent je premiersblik voor de spiegel. En dan sta je daar je best te doen voor het oog van bijna 2 miljoen mensen. En wat blijft er hangen? Het beeld van jou in de pauze als een kind slurpend aan een rietje in een flesje Fanta. De les is simpel. Het leven is niet eerlijk. Ook al zou je dat nog zo graag willen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Ze is 100 jaar, zegt ze zelf, maar ze ziet er nog altijd beeldschoon uit... en omdat dit radio is, zult u mij op mijn woord moeten geloven. Schrijfster en filmmaker Marion Bloem is vanavond de gast... omdat ze de fysieke leeftijd van 60 heeft bereikt... maar vooral omdat ze 40 jaar schrijver is. Met haar blikken we terug op haar oeuvre en haar ambacht. Vanochtend werden we bedolven onder een lawine aan Haagse cijfers... Wat leveren alle verkiezingsprogramma's op en wat kosten ze ons? Politiek redacteur Hans Andringa schept orde in de chaos. En Amerikaanse republikeinen niet bepaald de populairste mensen in Nederland. Maar zo'n 55 miljoen Amerikanen stemmen republikeins. Die kunnen nooit allemaal gek zijn, toch? Wie zijn ze? Wat willen ze en wat schuilt er achter alle clichébeelden die we hier maar al te goed kennen. De Nederlandse amerikaanse historicus James Kennedy werpt daar zijn licht op. En om 5 voor 12 reïntegreert Koolsprint Bas Mesters voor de laatste keer in Nederland na jaren in Italië. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 27 augustus. Geen enkele politieke partij krijgt het voor elkaar om het begrotingstekort terug te dringen, zelfs niet in 2017. Geen mooie rapportcijfers van het Centraal Planbureau als het om de financiën gaat, toch slaan alle partijen zichzelf op de borst. Dus wij zijn eigenlijk de enigen die uh, zorgen dat uh, we verantwoord omgaan in de toekomst met het milieu. Waarmee we ruimschoots banenkampioen zijn. Dat de schuld op lange termijn wordt weggewerkt, het meest van alle partijen. U heeft gezien, samen met GroenLinks zijn wij kampioen duurzaamheid. Bij ons is de koopkracht bijna het beste ontwikkeld. We hebben een daling van de werkloosheid. Opmerkelijk is dat de SP wederom, wederom de koopkrachtkampioen is. Kortom, allemaal kampioenen. Je zou verwachten dat CPB-directeur Teulings geïrriteerd raakt... dat elke partij alleen de krenten uit de pap haalt. Niet dus. Maar in politiek gaat het over heel veel verschillende dingen. Dus de een is het beste daarin en de andere is het beste daarin. Wat je het belangrijkste vindt is een politieke keuze. Uh, en daar zijn die partijen voor. Overigens is het verkiezingstijd. En dus benadrukken de partijen terloops nog even de zwakke kant... in het verkiezingsprogramma van de andere partijen. Dat is bij de, bijvoorbeeld bij de VVD, maar ook bij andere partijen. Je moet zelf maar even kijken. De gepensioneerden de rekening betalen. Het valt me op dat de grote critici van het vijfpartijenakkoord... PvdA en SP nu toch eigenlijk hetzelfde doen. Ze verweten ons de economie kapot te bezuinigen. Ze nemen nu dezelfde maatregelen, maar met minder effect. Ik ben erg geschrokken, moet ik zeggen, van de consequenties... van de cadeaus die de VVD tot nu toe heeft uitgedeeld. De duizend euro, die wordt duur betaald. Het draait allemaal om u, de kiezer. Maar wat moet de kiezer nou met al die cijfers? Niet zo heel veel, volgens deze hoogleraar Financiële Geografie. De houdbaarheidsdatum van de cpb rapporten is namelijk erg kort. Deze doorrekeningen zeggen helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets... over uh, de effecten van het beleid wat een eventuele coalitie gaat voeren. Het is nu nog een tropische storm, maar de angst is groot dat Isaac boven de Golf van Mexico een orkaan wordt. De staten Louisiana, Florida, Mississippi en Alabama hebben alvast de noodtoestand uitgeroepen. We have a state of for the storm. We are on folks in in today. Maar niet iedereen siddert en beeft van Isaac, zoals deze toerist op de Florida Keys. Is this your first tropical storm? Yes, hey, what'd you think? I'm not impressed. Anderen konden niet wachten totdat de storm volledig voorbij was getrokken. Before the rain had even stopped, boaters right back on the water. For a break and then hey, we got a chance to go out here and uh play a little bit. En dan nog even aandacht voor een indrukwekkende begrafenis op Nieuw-Zeeland met de traditionele Maori dans haka namens Nieuw-Zeelandse soldaten afscheid van drie in Afghanistan gesneuvelde kameraden. was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Mariel Hagman alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, de kranten houden zich ook nog volop bezig met de uitkomsten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het CPB. Die doorrekening levert, wat het AD betreft, nuttige informatie op. Politici zijn in verkiezingstijd zelden volledig open over hoe ze hun plannen willen betalen. Maar in de doorrekening van het CPB wordt wel alles meegenomen. Ook de details waarin partijen vaak te vaag blijven. De krant noemt in zijn commentaar als voorbeeld de SP, die de gratis schoolboeken wil afschaffen. Het AD tekent daarbij wel aan dat de kiezer niet afhankelijk moet zijn van het CPB om te horen welke plannen een partij heeft. Politici moeten zelf duidelijk zijn. De Volkskrant noemt het CPB de opperstemwijzer... die vaststelt of de partijen doen wat ze beloven. Door het planbureau kennen de kiezers de cijfers achter de glanzende programma's. De bewering van premier Rutte bij RTL dat hij het eigen risico in de zorg niet verhoogt... kon op basis van de CPB-cijfers nu heel gemakkelijk worden doorgeprikt, meent de Volkskrant. Trouw vindt dat uit de doorrekening blijkt dat de Nederlandse politiek beschikt over verantwoordelijkheidsbesef. Natuurlijk zijn er verschillende ideologische posities... Maar de krant meent dat op het belangrijke punt van een verantwoord beleid voor de overheidsfinanciën de verschillen tussen de partijen binnen een redelijke bandbreedte liggen. In Spanje bloeit door de crisis de ruilhandel. De Telegraaf dook in een van die initiatieven, de Tijdbank. De leden van die Tijdbank geven aan wat ze te bieden hebben en wat ze in ruil zouden willen terugkrijgen. De werkzaamheden zijn gebaseerd op het principe dat elk uur van de een... een uur van de ander waard is. Een werkloze IT'er vertelt hoe vorige week een man zijn autoradio verving... terwijl hij binnen de software op zijn laptop verving. Deze werkwijze heeft nog een ander voordeel. De werkloze IT'er durft zijn vader niet te vertellen... dat hij na zijn studie geen baan kon vinden. Mijn vader denkt nu dat ik part-time werk heb in informatica. En dat hou ik graag zo, vertelt hij de Telegraaf Correspondent. Een paar keer per week een blootje maakt jongeren later dommer. De Volkskrant schrijft over een langlopend internationaal onderzoek. Daaruit blijkt dat wie voor zijn achttiende een paar keer per week een joint opsteekt... en vervolgens langdurig blijft gebruiken... als dertiger gemiddeld acht punten minder scoort in IQ-testen dan als tiener. Tot nu toe was volgens de Volkskrant het verband tussen het gebruik van cannabis en de iq score onduidelijk... Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat wie als volwassene cannabis gaat gebruiken, veel minder last heeft van een achteruitgang in de intelligentie. Bellen in een restaurant. Een eigenaar van een restaurant in Los Angeles vindt dat zo storend dat hij het heeft bedacht om dat te ontmoedigen. Wie voor de maaltijd zijn smartphone inlevert, wordt beloond met een korting van 5%. Spits wilde weten of dit ook zou kunnen werken in de Nederlandse horeca. Koninklijke horeca Nederland vindt het een origineel idee, maar denkt dat het niet nodig is. Hier kent iedereen de etiket wel. In een lunchroom kom je er wel, wel mee weg om te bellen in een chique restaurant. Is dat anders? Daar bel je niet, zegt de woordvoerder. Trendwatcher Vincent van Dijk vindt het bepaald niet slim van de horeca... om de mobiele telefoon te ontmoedigen. Je wilt toch juist dat gasten Facebooken en Twitteren waar ze zijn... en hoe fantastisch het eten is. En als ik vind dat iemand te lang op de luide toon belt... stap ik op zo iemand af, vraag of het wat zachter kan... of werp hem of haar een moordende blik toe.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 Tim Knol, Sam. De CPB-cijfers die vandaag werden gepresenteerd... leverden weer louter winnaars op, we hadden het er net al over. De VVD noemt zich banenkampioen, de SP is de koopkrachtkampioen... GroenLinks is het duurzaamst, etcetera, cetera, et cetera. Iedere partij pikt de meest voordelige resultaten eruit... en praat even niet over de minder gunstige gevolgen... van het verkiezingsprogramma. Wat is de waarde van al die getallen? En waarom doen de partijen iedere keer weer mee met dit cijferscircus? Hans ga in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond Eva. Waarom doen we steeds mee met die cijfercircus? Waarom? Nou, tot in de jaren 80, 90 hadden partijen aardig wat ruimte... om allerlei verkiezingsbeloften te doen... En toen werd er nog niet zoveel waarde aan gehecht... dat al die beloftes dan ook eh, financieel allemaal precies zo uitkwamen... als dat ze dan ook eh, verteld werden. Ja, dat zag je dan eh, later wel weer bij de formatie van een nieuw kabinet. Want dan werd het toch weer opnieuw gerekend. Dus er was toen veel meer sprake van, als ik het wat oneerbiedig zeg... van eh, natte vingerwerk. Maar dat werd in de loop van de jaren toch steeds eh, minder handig gevonden. Al was het alleen maar naar de kiezer toe... dat je van tevoren allerlei beloftes eh, deed... en waarvan later bleek dat het financieel allemaal heel anders uitpakte. En zo Groeide de afgelopen twintig jaar steeds meer die aandacht voor het doorrekenen van al die cijfers in de gevolgen van al die beloften. Nou, dat is eigenlijk een soort emancipatie voor ons als kiezers, zou ik zeggen. Een positief iets. Ja, dat is het zeker. Um, er zitten ook wel wat kanttekeningen aan, uh, een aantal erbij. Een aantal ervan, uh, nou, die zijn vandaag ook wel uh, genoemd. Iedereen die noemt zich natuurlijk op dat ene onderwerp waar je zelf het beste uitkomt, uh, echt de kampioen. En daarmee probeer je de kiezers uh, te overtuigen. Uh, het heeft ook nog wel een ander nadeel: dat is dat um, het CPB bepaalt niet wat er berekend gaat worden. Dat doen de partijen zelf. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de PVV... die heeft als belangrijk punt in haar verkiezingsprogramma... terugkeer naar de euro. Sorry, naar de gulden. Ja. Weg van <laughs> de euro. Precies. Uh, maar ze heeft niet aan het CPB gevraagd... om nou eens te berekenen wat dat allemaal gaat betekenen. Kortom... De rekenmeesters die rekenen alleen maar uit wat hun gevraagd wordt. En dus niet het hele verkiezingsprogramma wordt doorgerekend. Nou, Daar kan de kiezer zijn eigen conclusie dan over trekken natuurlijk. Als dat niet ja, dat moeten ze, is. ze zeker doen. Dus uh, ja, je moet natuurlijk wel goed volgen wat er allemaal gezegd wordt. Ja. En uh, heel makkelijk te downloaden zijn ook al die berekeningen... Uh, die vandaag gepresenteerd zijn. En los van de PVV, is het zo dat de andere partijen... wel al hun grote plannen laten doorrekenen over het algemeen? Ja, uh, de belangrijkste dingen die worden natuurlijk wel doorgerekend. En dat is niet zo dat je op een maandag uh, je verkiezingsprogramma inlevert... en dat je dan later wel ziet vandaag wat er dan uitkomt. Maar uh, daar wordt het nodige overleg over gepleegd. Uh, partijen die uh, uh, zitten dagenlang te praten met de rekenmeesters... welk gegeven wordt aangeleverd, wat wordt uitgerekend... en na verloop van tijd krijg je dan een eerste berekening terug... de eerste resultaten. Mm -hmm. En dan is het voor een aantal partijen wel slikken geweest... want dan hadden ze bijvoorbeeld gedacht... dat het heel gunstig zou uitpakken, een bepaalde maatregel... voor de werkgelegenheid of voor het begrotingstekort... Noem maar allerlei belangrijke onderwerpen op en dan rekenden ze uit en dan bleek het allemaal heel erg tegen te vallen. Dus er komt nog een moment dat je bepaalde dingen in je eigen programma kan gaan aanpassen. En dan komt die grote dag, en die was vandaag, dat die cijfers dan echt openbaar worden. En dan uh, moet iedere partij dus met de billen bloot wat dat verkiezingsprogramma dan ook inhoudt en wat het belooft. Mm -hmm. En uh, ja, we zeiden net het woord circus al een paar keer, maar hechten we niet te veel aan die berekeningen? Het gaat toch ook om vergezicht en ideologie. En... Ja, dat klopt. En uh, directeur uh, Koen Teunings die was vandaag ook eigenlijk wel heel eerlijk. Want hij zei van nou als één ding zeker is van al die voorspellingen en die ramingen... dan is wel dat het uh, niet uitkomt. En uh, kijk, als je bijvoorbeeld zegt van uh, de VVD noemt zich banenkampioen... nou, dat, uh, dat kan er zo zijn. Maar dit is dan wel in de verre toekomst. Want je moet tot op zijn minst 2025 wachten totdat die banen er zijn als D66 zegt, wij investeren heel veel in het onderwijs... dan moet je ook wel heel lang wachten... voordat dat ook echt eh, economisch veel rendement gaat afleveren. Want die kleutertjes die opgevoed moeten worden... en die tot betere prestaties moeten leiden in de toekomst... dat duurt nog wel even voordat dat economisch eh, vertaald wordt. Dus in al die ramingen en in al die voorspellingen... zit een grote mate van onzekerheid, maar te dusver... Is het de beste voorspelling die we hebben. Mm -hmm, beste houvast voor de kiezer. Zou je zeggen, Hans, als je, je hebt het allemaal bekeken vandaag, is er toch wel één grote winnaar of kampioen aan te wijzen? Als je probeert objectief te kijken? Dat proberen we natuurlijk altijd. Uh, het is wel heel erg lastig om één grote winnaar aan te leveren... omdat uh, alle partijen die zijn wel op een bepaald gebied uh, uh, het beste ergens in. Maar als je een paar grote lijnen probeert te trekken... dat is dat je een verschil kunt maken tussen succes op de korte termijn... en succes op de lange termijn. Um, om één voorbeeld te nemen, uh, de BVV heeft eigenlijk een heel uh, goed verkiezingsprogramma als je tot 2017 kijkt. Want uh, de koopkracht die, uh, ontwikkelt zich dan goed... en de uitkeringen die blijven op niveau. De HV-leeftijd gaat niet naar 67, maar uh, blijft op 65... Maar uh, er wordt dan flink bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, op onderwijs en milieu. Dat heeft natuurlijk weer allerlei gevolgen. En twee grote uitgavenposten van de Nederlandse overheid... die worden niet opgelost omdat ze niet worden aangepakt. Dat is de vergrijzing, de kosten van de AOW, de zorg en dat soort zaken. En die hypotheekrenteaftrek. Dus dat is het verschuiven van de zaak naar de langere termijn... Er zijn ook partijen die doen het op de korte termijn uh, wat minder uh, gunstig. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de VVD. Wil flink bezuinigen, wil stevig korten op sociale uitkeringen. Dat gaan de mensen nu meteen voelen. En de vruchten van dat beleid die komen natuurlijk pas later. Ja. Is uh, D66 de grote onderwijskampioen die ze zegt te zijn? Ze investeren niet het meeste... Uh, 1,7 miljard, terwijl een partij als GroenLinks die, uh, zit op 2,4 miljard. Maar in combinatie uh, met andere maatregelen die, uh, die D66 voorstelt, uh, scoren ze economisch toch wel goed. Met die kanttekening dat die modellen van de rekenmeesters van het Centraal Planbureau. die zijn niet echt heel goed in staat om de vruchten van een ander onderwijsbeleid. om dat echt goed te berekenen. Mm -hmm. En die berekening die er vandaag. Uh, liggen, ik had het er net al over, dat zijn dan echt resultaten uh, op de lange termijn, over 60 jaar. Dus als D66 zegt wij zijn de beste onderwijspartij, dan nemen ze daar wel de tijd voor. Ja, dat is nogal wat. Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over de mogelijke coalities na de verkiezingen? dat alle voorspellingen die nu uh, gedaan zijn in alle verkiezingsprogramma... dat die dan van betrekkelijke waarde zijn. Want nou ja, ten eerste wordt natuurlijk gekeken wie is de grootste... wie moet het voortouw nemen bij het vormen van zo'n coalitie. En dan gaan er drie, vier, misschien wel vijf partijen... met elkaar om de tafel zitten. En dan komen al die voorstellen en ideeën opnieuw op tafel, die worden in een grote pot gegooid... en kijken van, kunnen we hier een gemeenschappelijk programma uithalen? En dat gaat dan weer naar het CPB. Die gaat nog eens een keer rekenen, wat zijn nou de gevolgen... van deze nieuwe plannen die dit kabinet maakt. En dan is er nog één hele grote belangrijke factor... die helemaal niet mee is gerekend, maar die heel erg bepalend is... of kan worden de komende maanden, jaren. En dat is namelijk, wat gaat er met de euro gebeuren... Blijft die? Krijgen we een Griekse crisis? Gaan Italië en Spanje meer in de problemen komen dan nu? Dat is het drijfzand onder welke voorspelling dan ook. En het CPB was er vandaag dan ook als de kippen bij om te zeggen van dat is de grote onbekende factor... die in welke mooie voorspelling dan ook roet in het eten kan gooien. En dat geeft meteen de betrekkelijkheid aan... van wat we vandaag allemaal hebben gehoord en gezien. Goed, met een kilo zout dus, alle cijfers. Hans, ga uh, blijf alsjeblieft nog even zitten. De cijfers van vandaag worden steeds de CPB-cijfers genoemd. Maar een deel van de berekening is gemaakt door een ander rekenbureau. Het Planbureau voor de Leefomgeving. En directeur Maarten Haier, daar gaan we nu mee praten. Welke onderdelen heeft uw bureau aangeleverd, als ik vragen mag? We hebben naar drie pakketten gekeken rond energie en klimaat, de effecten op de natuur en biodiversiteit en het hele vraagstuk van de bereikbaarheid. Ja, En dat de VVD, de partij die zichzelf de oplosser van de files noemt, juist voor meer files zorgt, is dat een cijfer die u heeft berekend? Dat klopt en ja, dat is een verrassend cijfer op, <laughs> ja. op het eerste oog in ieder geval. Waardoor komen die files er dan? Nou, het is een domweg een kwestie dat als je de automobiliteit niet, uh, niet afremt... dan uh, nemen files toe. 1% meer uh, auto's is uh, 3 tot 4% meer uh, files. En uh, in het uh, lenteakkoord, wat uh, is afgesproken... zou er een uh, fiscale uh, belastbaarheid van de woon-werkverkeervergoeding komen. En uh, die haalt eigenlijk de VWD ja, er weer uit. En uh, de kilometerheffing is een... Uh, Speerpunt in een aantal partijen, PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie... willen die allemaal invoeren. En dat uh, weten we eigenlijk al heel lang. Een kilometerheffing is een heel effectief manier om files uh, te bestrijden. Mm -hmm. En klopt het dat GroenLinks zichzelf kampioen filebestrijding noemt? Uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, en uh, ik denk ook dat de uh, SGP interessant is... want die uh, hebben ook een spitsheffing. En uh, dat werkt ook natuurlijk heel goed... want uh, files staan natuurlijk altijd in de spits. Waren er nog meer opmerkelijke uitkomsten waar uw oog op viel? Ik denk eigenlijk dat uh, in het grote pakket van energie en klimaat... Uh, dat daar ook wel iets opmerkelijks is uh, te melden. We zitten uh, met een uh, energievoorziening... die voor uh, uh, een grotendeel op fossiele brandstoffen zit. En uh, we hebben ons verplicht via de Europese Unie... om 14% van onze energie uit hernieuwbare bronnen te gaan halen mm -hmm. in 2020. Dus, uh, en eigenlijk uh, hebben de partijen die de maatregelen hebben laten doorrekenen. Vrijwel allemaal dat doel gehaald, behalve de PVV, de DKP en het CDA. Het CDA heeft dus ook niet een voldoende pakket voor die 14% oh. hernieuwbaar. En uh, dat vind ik zelf wel een op opvallend uh, gegeven. Waar ja. zitten we nu op met die uh, hernieuwbare energie? Welk percentage? We zitten nu, uh, we gaan dus het basispad, zoals we dat noemen, is uh, 9%. Dus dan uh, zou je er dus nog 5% uh, bij moeten zien te sprokkelen. Ja. In het laatste kabinet is er heel veel kritiek geweest... op het beleid van uh, staatssecretaris Bleker van Natuur. Het zou afbraak zijn. Als u nu naar de partijen kijkt, hebben ze de lijn Bleker afgezworen of wordt die toch nog uh, voortgezet? Uh, dat is eigenlijk een, een uh, wisselend beeld. Ja, op uh, Natuur, misschien niet verrassend, is uh, GroenLinks eigenlijk de kampioen. Die uh, willen daar uh, 780 miljoen euro voor uittrekken. En ja, je kan in die zin uh, spreken dat je natuur kan kopen, biodiversiteit... want uh, als dat maatregelenpakket zou worden uitgevoerd... dan heb je tot 20, 25 procent meer uh, duurzaam beschermde soorten. Dus dan, dat, dat heeft echt een effect. Mm -hmm. En dan moet je denken uh, aan dingen als uh, natuurbeheer... dus zorgen dat die natuurgebieden goed worden beheerd maar ook uh, aankoop van uh, natuurgebieden. En GroenLinks is een partij die wil eigenlijk dan zoveel daarin doen... dat landbouwgrond zal moeten worden onteigen. Dus uh, uh, uh, dat is eigenlijk uh, de enige partij die daar heel erg uh, ver in gaat. Uh, wat je ook ziet in dat hele natuurpakket... is dat je het nogal uitmaakt of je alles zet op... Uh, Biodiversiteit, Dat was eigenlijk de lijn van het vorige kabinet. Wat ze nog hadden wilden ze allemaal op de biodiversiteit zetten. Mm -hmm. En dat ging allemaal ten koste van de stedelijke recreatie. Dus om de stad. En dat hebben de partijen helemaal opgepakt lijkt het. Want het is nu allemaal een mix. Dus ook wat doen bij de stad. Want dat waarderen mensen heel erg veel. Dus die belevingscijfers hebben we ook. Dus welke pakketten hebben de meeste positieve effecten... op de beleving van natuur. En dan is juist die recreatie van belang. En ook zoiets als agrarisch natuurbeheer. Dus het boerenlandschap landschap... vinden mensen heel erg uh, mooi. Mm. Mm. Maar wij zeggen altijd, ja, als het om biodiversiteit gaat... heb je daar niet zo heel erg veel aan. Maar dit is eigenlijk een goed idee als je daarin investeert... als je wil dat mensen van het landschap houden. Meneer Haaier, um, nu gaan al deze berekeningen over geld... en over begrotingstekort in het halen van de 3 norm. Kan je die zaken waar u niet over praat, over duurzaamheid... en milieu en biodiversiteit, kan je, kan je dat omzetten in geld... Wat, wat dat de BV Nederland oplevert? Uh, wat de BV in Nederland oplevert, uh, ja, dat kunnen we dus uitdrukken... bijvoorbeeld in die biodiversiteit. En we kunnen wel goed berekenen als ze zeggen... Van, willen we willen daar 700 miljoen uitgeven. En dan moeten we ook weten waaraan. Mm -hmm. Dan kunnen we zeggen wat het effect is, ja. Maar kan je dat dan uitdrukken? Van uh, we stoppen er 780 miljoen in en het levert een miljard op? Uh, nee, nee wij, het is niet zo dat we dat weer vertalen in euro's. Dan vertalen wij het in de soorten die behouden zijn... Mm -hmm. of inderdaad meer waardering uh, voor die natuur... Ik denk dat dat ook eigenlijk de bedoeling natuurlijk is. Hè. Als je de doorrekenbaarheid doet, dan wil je eigenlijk... zeker voor wat het Planbureau voor de Leefomgeving betreft... wil je kijken wat die fysieke effecten zijn. Hebben we dan, doen we dan ook wat aan de klimaatverandering? Doen we dat ook wat aan de bereikbaarheid van, van banen? Hans Andringa en meneer Haier, hartelijk dank voor jullie bijdrage. We don't smoke marijuana in Muskogee We don't take no trips on LSD We don't burn no drive carts down on Main Street We like living right, being free And we don't make no party We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from, from the Smoky, a place where even squares. Still wave old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all Hey, leather boots are still in style for manly footwear Beads and Roman sandals won't be seen Football's still the roughest thing on And the kids there still respect the college dean. And I'm proud to be an Oakie from the school. Hey, Prince Fairyman swears can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning. White light and still the biggest thrill of all. Muskogee, Oklahoma, USA. Okie from Muskogee, En het is heerlijk voor mij om te horen, want ik moet u opbiechten. Ik ben een Okie, namelijk geboren in Tulsa, Oklahoma. En ik zit hier in de studio met een mede-Amerikaan. Die ga ik straks aan u voorstellen. Eerst even dit. Amerikaanse Republikeinen. De meeste Nederlanders zullen er geen één kennen... maar populair zijn ze in Nederland niet. Oer-conservatief, overdreven patriotistisch of simpelweg dom. Langs die lijnen gaat het gros van de clichés. En wat er aan berichtgeving over de Republikeinen de oceaan overwaait... helpt hun imago ook al niet... Domme praatjes over verkrachting, zoals onlangs. En platte kreten over tegenstander Obama. Weinig verheffend allemaal, maar er zijn zo'n 55 miljoen Amerikanen die republikeins stemmen. En die kunnen echt niet allemaal gek zijn. Wie kun je beter naar de mens achter de republikein vragen dan een Amerikaans-Nederlands historicus. die ook nog Kennedy heet van zijn achternaam? James Kennedy. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Nederlanders lijken een beetje te denken in termen van. de Democraten zijn de good guys, de the Republicans they're the bad guys. Is dat terecht? Nou, ik bedoel, het is, uh, ik zit natuurlijk wel uh, als onafhankelijk... Uh, wil ik uh, in die zin altijd mijn uh, neutraliteit behouden. Maar ik denk wel dat je zou kunnen zeggen dat... Uh, in de eerste plaats moeten we natuurlijk beseffen... dat Republikeinen en Democraten heel erg op elkaar lijken. Ideologisch uh, verschillen ze niet eens zoveel. Dus in die zin lijken Democraten, ook uh, zoals Obama... veel meer op uh, Mitt Romney in zijn, uh, in zijn de manier waarop hij denkt over Amerika... de manier waarop hij denkt over de overheid. De meeste Nederlanders denken... En, uh, over hun overheid en wat er zou moeten gebeuren. Dus ik denk het belangrijk is dat je ook moet zeggen dat als het gaat gewoon over ideologie en verwachtingen van de overheid, verwachtingen van uh, gewoon hoe de wereld in elkaar steekt, dat republikeinen en democraten niet zo heel erg veel van elkaar verschillen. Ze vergroten die verschillen en ze geloven heilig zelf in, die, in, in de, de grootheid van de verschillen. Dat het echt om de le leven en dood gaat. Maar als je alles bij elkaar optelt dan, uh, dan zijn die, ze zijn bij Liberale partijen, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. dus in die zin uh, ook wel. Uh, liberaal in de zin van het woord hoe we dat hier ook liberaal gebruiken. Liberaal in, in de in de klassieke 19e-eeuwse zin van, van het woord, zoals ook in Nederland wordt gebruikt. En dat betekent, nou ja, liberaal gaat om de vrijheid van de individuen, daar gaat het vooral om. En de overheid moet uh, in die zin of gewoon niet in de weg staan, of um, eigenlijk die, die, die vrijheden van mensen uh, zien te bevorderen. Mm -hmm. En het woord liberal in Amerika. Is ook wel een scheldwoord? Ja, dat is inmiddels wel een uh, scheldwoord geworden. Uh, Liberal heeft een hele specifieke betekenis in, in uh, de Amerikaanse geschiedenis. Dat is ongeveer een eeuw oud. En het, het betekent inderdaad dat je aan de linkerkant van de spectrum uh, zit. Uh, en, en dat betekent ook dat je dan gelooft in een actieve, grote overheid. En inderdaad, het liberalisme in die zin heeft zijn beste tijd gehad. Uh, dat is denk ik vanaf de jaren 70, 80 steeds meer een begrip die dan eigenlijk um, die zelfs democraten niet willen toe-eigenen mm -hmm. in vele gevallen. Maar natuurlijk, moet je gewoon bijzeggen... is dat uh, de hele westerse wereld is een stuk rechtser geworden vanaf de jaren 70, 80. Uh, ook Nederland. Uh, ja, dus. Uh, maar het geeft wel de kentering aan in Amerika. It's not cool to be a liberal. It's not cool to be a <laughs> liberal. Um, ik noemde net een paar van die uh, clichébeelden. beelden die um, veel Nederlanders hebben over republikeinen. Is het begrijpelijk dat dat beeld hier zo leeft? Nou, in, in de zin dat... Um, um, omdat, omdat de democraten altijd wel wat meer voor een... Um, uh, die geloven wel wat meer in een overheid. Een actieve overheid. En democraten neigen daar naartoe. Um, dat is natuurlijk wel begrijpelijk in die zin. Um, maar ik denk, je moet ook wel... Uh, het kan wel leiden tot vertekeningen... van de manier waarop uh, republikeinen... Uh, handelen wat hun visie daarvoor is. Bijvoorbeeld... Um, je zou denken dat ze dan eigenlijk helemaal in geen staat geloven. Zelfs een uh, betrekkelijke grote staat. Maar het zijn wel mensen die bijvoorbeeld ook denken... dat voorzieningen, ook voor ouderen, dus, hè, dus medische zorg... dat het ook wel door de overheid uh, aangeleverd moet worden. Mm -hmm. Dus dat zijn denk ik ook wel uh, uh, belangrijke dingen ook te zeggen. Noem me ook iets anders. Is het dat um, Republikeinen, en dat is denk ik ook heel belangrijk te beseffen... Republikeinen zijn ook wel uh, nogal verschillend van elkaar. Uh, dus in die zin uh, praten we over Republikeinen als een gewoon één grote stam zijn die precies hetzelfde denken. Dat is dat natuurlijk is... helemaal niet zo. Nee. Noem even iets uh, om, denk ik, aan een soort clichébeeld uh, over religie. Hè. Dus, uh, nou, republikeinen, dat is gewoon, dat uh, is de party of God. Mm -hmm. En uh, dat zijn wel mensen die gewoon uh, vinden dat uh, Amerika zo ongeveer een theocratie moet worden. Maar uh, republikeinen, blijkt uit enquêtes, zijn ontzettend verdeeld over de plaats van religie en wat ze denken uh, die zou moeten zijn in de Amerikaanse samenleving. En als we de gemiddelde republikein pakken, want ik had het inderdaad over 55 miljoen mensen die kun je nooit over één kam scheren. Uh, zijn het overwegend mensen die wij als zeer religieus zouden beschouwen, of? Nee, nee. Ik denk je zou kunnen zeggen ook dat. Um, en ik weet niet eens of je zou kunnen zeggen dat het de meerderheid is, maar je zou kunnen zeggen dat uh, mensen die dan echt tot conservatieve religieuze kampen horen... katholieken of protestanten van een of ander soort. Um, ook wel wat joden. Uh, ik denk dat dat inderdaad zo'n uh, misschien zo'n 35, 40 procent... van de Republikeinse electoraat is. Mm -hmm. dus, en ja. um, als we naar uw vader kijken... Een republikein yeah. is. Wat is dat voor een man? Wat is dat voor een man? Uh, dat is een man die, uh, uh, denk ik, door het toedoen van zijn democratische vrouw. op uh, veel uh, democratische presidenten <laughs> heeft gestemd. Veel meer dan hij wilde. Uh, dus, uh, maar dat is wel iemand die vindt uh, inderdaad. dat hij is. Uh, wat, hij is wel een social conservative. Dus hij denkt bijvoorbeeld dat abortus uh, slecht is. Mm -hmm. en uh, het zou moeten worden verboden. Ik vind wel dat, uh, maar hij vindt aan de andere kant. dat uh, er wel een sociale vangnet moet zijn. Uh, en dat de republikeinen daar um, eigenlijk te weinig aandacht aan besteden. Dus je ziet ook daar is een soort gemengd verhaal. Gemengd, dat, uh, ja. dat je dan eigenlijk niet, niet helemaal past naar een, uh, een heel uh, makkelijk te definiëren schabloon. Uh, we hadden het er net al over in het begin dat... Um uh, het idee of de kloof tussen democraten en republikeinen... wordt enorm door beide partijen zelf ook uh, opgevoerd. En dan hoor ik dus dat u komt uit een gemengd huwelijk. Mm -hmm. die dem hoe gaat dat in één huis? Dat is wel, um, dat is wel heel moeilijk uh, geweest. En je zou kunnen zeggen dat ik wel ook heb... Ja, ik was wel... Uh, er is wel natuurlijk een, in die zin is de kloof tussen Democraten en Republikeinen in de laatste jaren wel groter geworden. Mm -hmm. Dus toen ik opgroeide in de jaren 60 en 70, viel dat enigszins nog mee, zou je kunnen zeggen. Maar nadat ik uh, het huis verliet. Ja, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90, kon je wel zien dat mijn vader en mijn moeder er niet uitkwamen op wie ze uh, voor moesten stemmen. Want ze wilden het wel gezamenlijk doen, hè? dus uh, Allebei hetzelfde. Ja, allemaal hetzelfde moesten, zouden we moeten doen. Maar dat werd hen steeds moeilijker en daar hebben ze dan wel echt uh, uh, felle discussies over gehad. Uh, Wat is het belangrijkste breekpunt tussen republikeinen en Democraten nu als we het moeten versimpelen? Dat is denk ik uh, dat is dan weer heel moeilijk om te versimpelen. Um, ik, denk, ik denk dat het ook wel verschoven is. Ik denk dat uh, in de jaren 80, 90, toen mijn ouders daar wel moeite mee hadden... dan was het echt de culture wars. Je zou kunnen zeggen, dus... Uh, de zeg maar waardenvraagstukken. Dat is denk ik, dan was dat toch wel het hevigst. Dat is denk ik wel inmiddels verschoven. Uh, denk ik denk dat het nu wel echt heeft te maken met uh, de omvang uh, van de overheid... en wat de overheid zou moeten doen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke issue is. Natuurlijk is er een economisch issue. Daarachter is het dus nou uh, wie, wie, aan wie vertrouw je eigenlijk de toekomst van de middenklasse. He, mm -hmm. zeggen, daar is eigenlijk waar het uh, specifieker over gaat in deze verkiezing. Maar ik denk op dit moment de omvang uh, van de overheid. Republikeinen maken zich en ik richt me nu op op, die maken zich op dit moment enorm zorgen over wat ze zien als uh, uh, de oeverloosheid uh, van de overheid die maar gewoon wil uitdijen. Ze zien natuurlijk een, ook in die gezondheidszorg van Obama gewoon een probleem met de overheid, dat het eigenlijk geen maat meer kent, dat het eigenlijk alles wil regelen en dat het ook wel uh, ook ziet, ja goed als we daar geld aan kunnen besteden, dan gaan we dat ook wel doen. Dus ik denk dat er wel in die zin ook verklaart een beetje de Tea Party uh, uh, reactie. Mm -hmm. Dat er gewoon eigenlijk nu wel een, uh, er moet nu wel weer maat terugkomen in de overheid. En uh, er moet gewoon een kleinere overheid zijn. Dus niet uh, niet ik denk niet in eerste instantie dat, uh, zeg maar, een gebalanceerde begroting hebben. Dus, hè, dus zoals in Nederland. We hebben ja. net gehoord dat Nederlanders dat zo goed doen. Maar uh, dat is voor hen toch wel in eerste instantie niet zo belangrijk. Maar gewoon die overheid moet beteugeld worden. Het moet in ieder geval uh, niet veel groter worden en het moet eigenlijk wel kleiner. Dat klinkt voor mij als iets, tenminste zoals ik het ken, als iets wat ook heel erg überhaupt bij Amerika hoort. Amerikanen ja. hebben een fundamenteel andere opvatting over de rol van de overheid. En dat zie je ook bij de Democratische Partijen. Ja. En je zou kunnen zeggen, natuurlijk is, en ook de stichter van de Democratiepartij, om het even zo te zeggen, Thomas Jefferson, is de man die zelf zei: van uh, uh, gewoon de beste overheid is de kleinste overheid. Oh. Uh, dus dat is, de Democraten hebben dat ook in hun uh, DNA. Uh, dus, dus in die zin is het wel iets dat uh, de Democraten en de Republikeinen met elkaar delen. En ik moet ook zeggen, er zijn momenten geweest in de geschiedenis van de Republikeinse Partij dat zij juist uh, voor een wat acti activistische overheid waren. Waren. Dus ze beiden geloven in een kleine overheid. De ene altijd iets meer dan de ander. En, uh, en dus wel een beetje stuiver wisselen over wie nou eigenlijk uh, waarvoor staat. Ja. Dus, dus, dus in die zin is het wel een thema die, uh, die terugkeert. Maar in de laatste 30, 40 jaar is het wel heel duidelijk een hele belangrijke thema geweest van, uh, van de Republikeinen. Uh, dat een overheid echt beteugeld moet worden. Hoe kijkt de gemiddelde Republikein naar die Tea Party eigenlijk? Zien ze dat als een freakshow aan de franje? Of is dat toch, uh, vinden ze het toch functioneel? Um. Daar zijn weer de Republikeinen over verdeeld. Ik denk dat de helft van de partij zou zeggen: van nou, het zou wel gewoon veel beter zijn geweest als die Tea Party niet opkwam. Uh, dat voor hen had dat niet gehoeven. Uh, het leidt af, natuurlijk. Het van... leidt af, of dat is een, een beetje te radicaal. Of dat, uh, maar ik denk dat het sentiment tegelijkertijd is: is ja, uh, uh, misschien ook wel dat in in zoverre als zij ook wel staan voor bepaalde waarden waarvoor de Republikeinse Partij moet staan. Nou, we hebben weer terug over die kleinere overheid. Dat, uh, dat er eigenlijk gewoon uh, Obamacare, he, dus die, zeg maar, die gezondheidszorg, geeft aan dat uh, de Democraten denken dat uh, alles kan en dat de overheid zich uh, met alles kan bemoeien. Nou, dat, ik denk dat ook de Republikeinen zeggen: van ja, misschien is die Tea Party uh, een beetje uh, fanatiek, maar misschien. Hebben ze ook wel een punt of uh, de ze sentimenten? Agendieren een belangrijk ja, het agenderen een belangrijk punt. En de sentimenten zijn wel, best wel misschien wel belangrijk. Ik denk dat je ook kan zeggen. Ik denk, een van de ontwikkelingen die gaande is, is dat ook. Uh, je hoort ook veel minder van de Tea Party als een onafhankelijke beweging nu, anno 2012, dan in 2011. Mm -hmm. uh, dus in die zin lijkt lijkt hun, zeg maar, hun kracht. greep, hun kracht als een soort afzonderlijke macht dat is misschien ook wel iets afgenomen. En misschien hebben de establishment-republikeinen... toch wel wat meer macht weten uh, terug te krijgen. Ze hebben kreiten. de T-partiers geabsorbeerd? Ja, yeah, yeah, voor, voor een deel wel. Ik denk dat dat ook gebeurd is. Nou, we zouden nog eindeloos hierover kunnen praten... maar dat kan helaas niet. In ieder geval, James Kennedy, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. sé que me tengo que olvidar Gabriel Rios. Een meisje van 100, zo heet de nieuwe roman van Marion Bloem. Marion Bloem, goedenavond, welkom in de studio. Even. Eerst even over uzelf. Uh, de uitgeverij pakt uh, groot uit met drie boeken van u en schrijft... Marion Bloem wordt 100. Want u bent onlangs 60 geworden, dat is absoluut niet aan u te zien. Zeg ik voor iedereen die thuis luistert <lacht> en u niet kan zien. En u bent ook 40 jaar schrijfster. Is dat... Um... Doet u dat goed? Bent u trots als u hoort, uh, Marion Bloem wordt 100? Nou, ik moest erom lachen toen uitgeverijde ik kwam. Oh, mijn best. ik heb geen verstand van marketing en zo. En als dit een, een quote is waar mensen op wakker van worden en dan mijn boek willen kopen prima. Maar um, ja, ik vind dat het is natuurlijk helemaal geen prestatie om 60 te worden. Oh ja. En, 40 jaar succesvol schrijfster zijn 40 is wel jaar een prestatie. Schrijven vind ik wel iets om uh, trots op te zijn en al uh, minstens 40 jaar publiceren van begon met de kinderboekjes. Mm -hmm. en uh, ja dat vind ik wel want dat was wat ik altijd wilde toen ik heel klein was en ben ik gewoon gaan doen. Dus hoe dat, klein dat is heel is. klein. Wanneer wist u ik wil schrijver worden? Uh, ik denk dat ik uh, dat ik het al zei, omdat anderen het zeiden als ik verhaaltjes vertelde. Ik schijn dat ik al op mijn vierde, vijfde al leuk vond om verhaaltjes te vertellen. Mijn eerste boekje maakte ik op mijn zesde. Ja, ik hebben een heel klein boekje, weet je, wat zelf gemaakt. Mm -hmm. uh, een blok met papier en zo'n verhaaltje wat ik bij de brief, uh, in de briefbus gooide bij de buurvrouw. En dat hebben ze me ook altijd verteld, dat ik dat gedaan had. Um, maar ik zei het altijd. Want ze vroegen, wat wil je laten worden? En iedereen vond dat zo grappig dat ik dat zo pertinent zei. <lacht> ik zei altijd, dichter of schrijver, dichteres, zei ik dan. Zo. Ja, en ik uh, weet ook nog heel goed dat op de, de lagere school... toen we nog naar de middelbare school moesten heen, de Basisschool heet tegenwoordig dan. Um, dat ik uh, ook uh, dacht, dan hoorde ik al die meisjes zeggen... die voor mij waren dat ze moeder of huisvrouw wilden worden. En toen dacht ik, oh god moet ik één van die twee erbij zeggen... <lacht> heb ik drie dingen toch maar gedaan. heb ik gekozen voor moeder. <lacht> moeder, en, uh, dichteres en schrijfster. En het is nooit anders geweest. Hè. En als u terugdenkt aan uzelf als een jonge vrouw van uh, 21, 22... had u ooit uh, kunnen bedenken dat u nu nog zou schrijven... en dat uw oeuvre er zo uit zou zien? Nee, ik had daar geen voorstelling van. Ik wist alleen dat ik graag schreef. Ik wist niet eens dat schrijven betekent dat je ook publiceert... en dat je dan ook lezing moet houden en... Uh, en, er zit een hele machine nu om je in tegen te Ja, tegenwoordig. ja dat, ik, dat wist ik eigenlijk niet. Ik, ik dacht gewoon, je schrijft en dat vond ik fijn. Dat was al genoeg. Maar dat het dan ook geld moest opleveren, dat heb ik niet gedacht. En kritieken krijgen, want dat hoort natuurlijk oh, ook ja. bij het schrijven. Dat is weer de vervelende kant eraan. Omdat je natuurlijk, het zijn je baby's, dus dat <laughs> moet je ook leren. Ja. En leest u de kritiek of trekt u zich er iets van aan? Nou, als je, dat is wel het voordeel van 60 zijn dan. Je weet eigenlijk gewoon heel goed wat je hebt willen maken en wat je er zelf van vindt. En ja, bent eigenlijk de eigen criticus best wel, vind ik. Ben ik. Bent u streng voor uzelf als schrijver? te schrijven. En ja, daarvoor heb ik het afgeleverd. Ja. En als we. Um, uh, bijvoorbeeld als ik denk aan... Uh, nou, ik ben vier jaar geleden begonnen met presenteren. Als ik mezelf terugkijk, vier jaar geleden... Dan denk ik, oh jeetje, wat was ik aan het doen. Kunt u uw eigen werk van lang geleden teruglezen als jonge schrijfster? Ja, soms wil je dat dan niet. En dan de omstandigheden moet je dan opeens... Dus Geen Gewoonisch Meisje is mijn roman De buurt voor volwassenen. En dat, er zijn periodes geweest dat ik het echt niet durfde lezen. En dan als ik het dan opeens... Toch moet lezen de omstandigheden. Omdat er iets uit moet kiezen. Omdat mm -hmm. er een, stuk, een excerpt moet komen. Wat vertaald moet worden. Dan ben ik heel verrast. Dan ben ik zelfs verbaasd dat ik het zelf geschreven heb. In de goede zin verrast. Dus. positief verrast, ja. We zijn ja. misschien altijd te hard voor onszelf uh, op dat moment. En dan achteraf ja. kun je jezelf misschien beter beoordelen. Ik ben voor mijn teksten wel... Ik vind wel wat je zegt over jezelf zien. Dat vind ik nooit fijn. Ik zie mezelf <laughs> niet zo graag. Maar mezelf lezen, dat heb ik nog niet als een probleem ervaren. Wel die dagboekjes van toen ik op lagere school zat. Dat vind ik verschrikkelijk. Waarom? Dood. Ik heb het allemaal bewaard. het is toch de dood. onschuld van een kind. Dat moet prachtig ja, dat, dat zijn. Is vreselijk zo ongecensureerde uh, ellende op papier te Wat deze. staat erin dan? Dat ga ik echt niet zeggen. het is verschrikkelijk. Ga het gaat ook verbranden voor ik dood ben. Maar hoe, hoe kan zo'n onschuldig klein kind zoiets iets verschrikkelijks schrijven? Oké, okay, u hoeft niet te zeggen wat het is... maar waar moet ik dan ongeveer aan denken? Klagen over ouders, leraren? Wat, wat, wat? Nou, wat ik kan zien is dat ik daar nog schreef... en die dagboeken schreef wat ik dacht het moest... van Anne Frank gelezen, vermoed ik, of daarover gehoord. En, en dus een lief dagboek en dan van die onzin dingen. Want ik dacht, dat moet, net zoals hoe ik ging biechten vroeger. Dus dat... de uh dat ze deden dat voor. Dan moet je zeggen dat je van de suikerpot gesnoept hebt. En dan stel ik daar een zei ik dat. Maar ik had nog nooit van mijn leven van de suikerpot gesnoept. Overigens had mijn moeder ook niet van overstoeien raken. Maar dat deed ik ook niet. Maar dat dan toch zeggen. Zo zag mijn dagboek eruit. Een beetje een fantastische op jonge leeftijd. Ik zei het net aan het begin. Het titel van uw boek heet Meisje van honderd. Ik weet dat het onrecht doet aan een schrijver om te vragen. Kunt u ons kort vertellen waar het over gaat? Maar misschien dat u dat toch even kan doen. Het is het verhaal van een van een familie, uh, van een, uh, gedurende een eeuw... maar vertelt aan de hand van een, uh, een helderziende vrouw. Uh, ik vertel haar verhaal uh, als wees van een poeputan. Een poeputan is een, een, een ceremoniële zelfmoordactie van een heel... Uh, uh, Vorstendom, of uh -huh. het van het Vorste Huis eigenlijk. Wil ik. En, uh, ze worden door blanke kolonialisten ja, aangevallen is, en ze hebben zichzelf. Uh, ja. In 1906 heeft Nederland nog een laatste poging gedaan: een koloniale poging om ook Bali toch helemaal. Uh, in het bezit te krijgen. En uh, nou, er waren een aantal uh, vorsten die daar helemaal geen trek in hadden. En die, en maar wel wisten dat ze het gingen verliezen... en ook niet verbannen wilden worden. En die hebben uit Rots, dus, werd natuurlijk wel gemoord door het koloniale leger. Maar de, ze hadden van tevoren alle rituelen uitgevoerd... zodat okay. ze zeker wisten dat ze zouden reïncarneren. En, en hebben toen ook elkaar, wat niet snel genoeg ging... als ze niet vermoord werden, ook elkaar... Uh, uh, ja, gedood. gedood. Ja. En, en Het is een heel een... Bloedige, bloedige passage in uw boek. Maar is het zo gebeurd? Of is dat ook ja, een het zo deel... Ik zeg, wrijf het nog vrij netjes op, denk ik. Heel veel van uw werk gaat over Indië. En over Indonesië. Is dat een, uh, een, een vloek? In de zin dat iedereen dat van u verwacht? Of is het een zegen Omdat u altijd een groot verhaal heeft? Hm, het is gewoon wie ik ben. Ik denk dat uh, dat is mijn uh, opdracht. Is het moeilijker om over iets anders te schrijven? Ik ben wie ik ben. Ik ben Indisch en dat is mijn leven en dat is wie ik ben. En dat is dus ook... Dan is het helemaal niet gek dat je verhalen uitvoert. Nee, het is, het, is, het is absoluut niet gek. Zeker niet. Ik denk dat het heel logisch is dat u daaruit putt. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat u ook andere dingen heeft geschreven... dat ja, men dat... stopt je in een hokje op een gegeven moment. Ja, dat, De Indische schrijfster. Ja. Maar ik ben denk ik misschien daar wel in het begin mee bezig geweest. Dat ik dat vervelend vond en probeerde te ontsnappen. Dus mijn debuut en dan uh, daarna vijf jaar niet geschreven omdat ik niet wilde dat, die, dat deel 2... geen gewoonis meisje was een, een groot succes dus je wil niet een deel 2 van geen gewoonis oh. meisje schrijven dus toen durfde ik niet schreef al veel maar ik durfde niet mijn nieuwe roman te komen dat ik echt niet wist wat ik ging doen of ik niet gestuurd door de media en door men, en door mijn fans het boek zou schrijven wat ik eigenlijk niet wilde schrijven dus dan schrijf ik gewoon publiceer ik gewoon niet en, maar, en toen is dat een boek over de liefde geworden. Iemand die de liefde zoekt. En die. doet er helemaal niet toe wie ze is. Of ze Indisch uh is -huh. of, uh, uh. of uh, Portugees of uh, Hongaars. Um, en uh, mijn voor, vorige roman uh, heeft ook niks met het Indisch zijn te maken. Ik weet dat ik het ander ook kan. Maar ja. ik vind dit belangrijker toch, voel ik. Ja. De, de, de vorige roman, meer dan mannelijk. Die, die is wel echt vanuit de buik. En die moest geschreven worden. En, en dan doe ik dat. Maar. Er is, ik dacht iedere keer, denk ik van nou, misschien dat ik nu wel alles gezegd heb wat ik te <laughs> zeggen heb. Maar er komt toch steeds. En een familieroman wilde ik eigenlijk altijd al schrijven, maar niet uh, op, op die uh, meest voor de hand liggende manier. Het is gelukt, zou ik zeggen. Marion Bloem, hartelijk dank dat u hier wilde zijn vanavond. Dank je. Wel. Het is vijf voor twaalf. Met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Italië. Bas Mesters is na tien jaar weer terug in Nederland. Deze zomer hoorden we iedere maandag hoe hij en zijn gezin moesten wennen aan ons land. Vanavond het allerlaatste deel, hoop. Het eerste rondje Nederlands zit erop. Bitterballen op het strand, Italiaans ijs in Twente, plofsla in de supermarkt. De fiets is uit het vet, de scholen zijn geopend en ons huis loopt alweer op zijn Italiaans vol met spelende kinderen. Eigenlijk krabbelden we de afgelopen weken Nederland in... alsof er na tien jaar niets is veranderd. Een geruststellende eerste integratiefase, zou je kunnen zeggen. Maar toch. In een boerderij bij Zalbommel zei een vriend... dit land is de laatste tien jaar onherstelbaar naar de kloten gegaan. Bij zomergasten waarschuwden een topondernemer dat alles anders wordt. Iedereen moet inleveren. Er sprake is van mondiale herverdeling. Een Hongaarse in onze straat beklaagde zich over de bekrompenheid van de Nederlander. Wanneer erkent deze nu eens dat hij een wereldburger is... en dat er wereldburgers om hem heen leven? En toch was het de afgelopen weken elke dag feest. Ongelooflijk, wat een uitbundigheid en wat een hoeveelheid. Het leek wel dansen op de rand van de vulkaan in crisistijd. Er was uitmarkt in Amsterdam, straatfeesten in elke wijk... popfestival naar cultureel festival heel veel nostalgie ook antiek markten, kermissen kneuterigheid hoe knusser hoe beter. In het dorp waar ik opgroeide vierden men 800 jaar Oosterwijk. Er kwam geen eind aan de reeks festiviteiten. De organisatoren tonen zich in het magazine Oosterwijk 800 zo verbaasd over wat ze teweeg hebben gebracht dat ze er binnenkort een heus congres aan willen wijden. Waarom hebben vrijwilligers in tijden van terugtrekkende overheid en crisis meer tot stand gebracht? Dan in subsidierijke tijden. Wat beweegt de mensen? Hoe komt het dat een in wezen negatieve maatschappelijke ontwikkeling een positieve draai krijgt? Zo vragen ze zich af. Het was Freud die ons leerde: daar waar spanning is, ontstaat cultuur. Huizinga noemde dat later beschaving. Zou er dan toch nog hoop zijn voor het in doemscenario's gedompelde Nederland?